Zes uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Op ruim 3300 middelbare en basisscholen wordt vandaag actie gevoerd tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Meer dan 1700 scholen blijven dicht. Minister van Bijsterveld wil 300 miljoen euro besparen op het onderwijs voor kinderen met bijvoorbeeld een handicap of gedragsproblemen. De Algemene Onderwijsbond vreest dat de kwaliteit van het onderwijs aan kwetsbare leerlingen ernstig verslechtert. Een bedrijf uit Zwitserland is geïnteresseerd in een overname van de Limburgse autofabriek Netcar. Dat zegt FNV-bondgenotenbestuurder Henk van Rees. Hij zit namens de vakbond in een werkgroep die op zoek is naar een nieuwe eigenaar voor Netcar. Volgens dat bedrijf QPM kunnen alle 1500 werknemers van Netcar hun baan behouden. Syriërs die de stad Homs zijn ontvlucht, doen melding van buitensporige wreedheden tegen de burgerbevolking. Het Britse tv-station 4 toonde gisteren beelden van ziekenhuispatiënten die worden gemarteld. De beelden waren volgens het tv-station opgenomen in een ziekenhuis in Homs. Volgens VN-mensenrechtencommissaris Pillay is er ook bewijs van mensenrechten schendingen in ziekenhuizen in de steden Hama en Terra.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 In Moskou, Sint-Petersburg en andere steden protesteerden vele duizenden mensen tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Die volgens hen niet eerlijk zijn verlopen. Ook volgens de OVSE waren er ernstige onregelmatigheden bij de verkiezingen. En stond van tevoren al vast dat premier Poetin de volgende president zou worden. Het weer eerst grijs met vooral in het Noorden en Oosten mogelijk mistbanken. Vanmiddag wisselend bewolkt, het wordt een graad of negen. Morgen veel wind en regen en iets frisser. Dit was het NOS Journaal.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 Marcel Ooster. Het is dinsdag 6 maart. Goedemorgen. Het is de dag van de tweede grote onderwijsstaking tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. We praten daarover met de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, Walter Drescher. De Marco Binvisser is op een van de 3300 scholen waar actie wordt gevoerd. Marcel April in Den Haag vertelt of actievoeren eigenlijk zin heeft, terwijl in het kanshuis wordt gesproken over extra bezuinigingen op alle terreinen. De VVD wil dat de straffen voor het witwassen van geld zwaarder worden. U hoort, de VVD tweede kamerlid Janine Hennes-Plas gaat erover praten met advocaat Ines Wesky over een databank voor vingerafdrukken van vreemdelingen. Amerika staat in de vooravond van Super Tuesday, de beslissende slag in de republikeinse voorverkiezingen. Wessel de Jong doet verslag vanuit de Verenigde Staten. En we praten erover met Amerika-deskundige Willem Post van Instituut Klingendaal. Zwitserse onderneming hoorde het, lijkt belangstelling te hebben voor autobouwer Netcar, U hoort in ieder geval de reactie van FNV-bondgenoten. En de slachtoffers worden herdacht van de scheepsramp met de Herald of Free Enterprise 25 jaar geleden voor de kust bij Zeebrugge. We spreken de burgemeester van Hulst over zijn Chinezen-tweet. Mm, en koepeltentjes worden tegenwoordig getest in de windtunnel. Ook daar hoort u meer over, dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. De invloedrijke Amerikaanse senator McCain heeft in de Senaat opgeroepen... tot Amerikaanse luchtaanvallen op het Syrische leger. Zonder ingrijpen zal de situatie op de grond niet veranderen, aldus McCain. En dat er ingegrepen zal gaan worden is voor hem duidelijk. Amerika moet meedoen, al meedoen, aldus de oud-prezidentskandidaat. Some kind of intervention will happen, with us or without us. So the real question for U.S. policy is whether we will participate in this next phase of the conflict in Syria, and thereby increase our ability to shape an outcome dat is beneficial voor de Syriëse mensen en ons. Ik geloof dat we must. Voorwaarde is dat de Syrische oppositie om luchtaanvallen vraagt, zegt McCain. Volgens hem mag Homs dan gevallen zijn. Ook burgers in andere opstandige steden hebben recht op bescherming. De Verenigde Staten zouden een internationale missie moeten leiden... om strategische doelen van president Assad te bestoken. De should Staten in an een internationale to om key population centers in Syrië, especially in het north. Misdaden van het Syrische regime begaat, dat vindt McCain vergelijkbaar met die van kolonel Gaddafi in Libië. Daar leidden de luchtaanvallen van de NAVO uiteindelijk tot de val van het bewind. McCain vindt dat de Syrische opstandelingen plekken moeten hebben van waaruit ze veilig hun verzet kunnen organiseren. Tot nu toe heeft de Amerikaanse regering steeds vastgehouden aan sancties in combinatie met de diplomatieke druk vanuit omliggende landen. Het Britse televisiestation Channel 4 heeft gisteren schokkende beelden laten zien. Die stiekem gemaakt zouden zijn in een ziekenhuis in Homs. Daarop is te zien hoe sommige patiënten werden vastgeketend en geblinddoekt. This is the military hospital in Homs. The images you're about to see were filmed secretly by a worker there who says it's become a torture chamber. He accuses doctors of doing the unthinkable. De authenticiteit van de beelden is niet vastgesteld, maar VN-mensenrechtencommissaris Pillai zei tegen Channel 4 dat de beelden in lijn zijn met de bevindingen van een VN-commissie die onderzoek deed naar misdaden in ziekenhuizen in Syrië. Volgens Pillai is er ook bewijs van mensenrechten schendingen in ziekenhuizen in de steden Hama en Deraar. Vladimir Poetin is inmiddels gefeliciteerd door China met zijn overwinning in de verkiezingen. In Moskou gingen tienduizenden mensen de straat om om tegen Poetin te protesteren. Demonstranten zeggen dat er op grote schaal is gefraudeerd. Bij de betogingen werden honderden mensen opgepakt door de oproeppolitie. De betogingen in Moskou trokken tienduizenden mensen, een stuk minder dan de protesten na de roerige parlementsverkiezingen in december. Volgens de politie zijn 250 mensen opgepakt, de oppositie houdt het op 500. Onder de arrestanten waren enkele prominente oppositieleiders, onder wie de blogger Alexei Navalny. Hij werd na een paar uur onder grote belangstelling vrijgelaten. We gaan hoe dan ook door met protesteren, zei Navalny, toen hij weer vrij was. Hij voorspelt dat duizenden mensen in de straten van Moskou zullen blijven... en pas weggaan als ze gewonnen hebben. In Sint-Petersburg gingen ongeveer 3000 mensen de straat op. Zeker 300 mensen werden daar opgepakt. Premier Vladimir Poetin won de presidentsverkiezingen... met meer dan 63 procent van de stemmen. Duizenden leraren uit vooral het basisonderwijs gaan vandaag staken... uit protest tegen de bezuinigingsplannen van minister van Bijsterveld van Onderwijs. Algemene Onderwijsbond. De staking is een uh, staking voor het behoud van onderwijskwaliteit. Dus wij willen dat het kabinet afziet van de 300 miljoen euro... aan bezuiniging op passend onderwijs. In het passend onderwijs vangen reguliere basisscholen leerlingen op... met allerlei leer- en gedragsproblemen. Deze schooldirecteur in Werkendam wil dat die kinderen dichtbij huis naar school kunnen... Dat is goed voor die kinderen. Ze hoeven niet elke ochtend een half uur, drie kwartier... in een taxi of bus te rijden. Het is ook heel goed voor de andere kinderen. Want die leren omgaan met mensen met een beperking. Minister Van Bijsterveld van Onderwijs... wil dus 300 miljoen euro gaan bezuinigen. De gevolgen zijn daarvan volgens de bond verstrekkend. Wij vrezen dat kinderen die het keihard nodig hebben... dat die de dupe worden. En dat voelt heel erg slecht binnen deze, deze school. En vandaar dat we gewoon... met 13 man stappen we morgen in de bus en laten we echt horen dat we het een hele slechte keuze van de minister vinden. Het Ogemene Onderwijsbond verwacht personeelsleden van ruim 3300 scholen uit het speciaal en regulier onderwijs. Ruim 1700 scholen blijven vandaag dicht. Tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten heeft de Israëlische premier Netanyahu herhaald... dat zijn land het recht heeft om zichzelf te verdedigen tegen de nucleaire dreiging van Iran. Hij zei dat het tijd is om het peesje bij de naam te noemen. Iran is nucleaire installaties aan het maken. If it looks like a duck, if it walks like a duck, if it quacks like a duck, then what is it? What is it? That's right. It's a duck, but this duck is a nuclear duck. And it's time the world started calling a duck a duck. Volgens Netanyahu is er genoeg gesproken over wat het kost om Iran te stoppen. Hij wil het hebben over de prijs die betaald moet worden als Iran niet wordt gestopt. Now, there's been plenty of talk recently about the cost of stopping Iran. I think it's time we started talking about the cost of not stopping Iran. Niemand van ons kan het zich veroorloven veel langer te wachten... zei hij tijdens de Israël-conferentie. Obama, president Obama, zei in Washington dat hij nog ruimte ziet... voor een diplomatieke oplossing in de kwestie Iran. Burgemeester Jan Frans Mulder van het Zeeuwse Hulst is in opspraak geraakt... door een bericht dat hij op Twitter heeft geplaatst... over een reeks overvallen op Chinese restaurants. Hij leest de tweet zelf even voor. Al die overvallen op Chinese restaurants in Zeeland... Hoop dat die lale overvallen snel in zijn klaar geglepen wordt, niet sambal blij. Hij verving dus de letter R door de letter L. Burgemeester is zich van geen kwaad bewust. Het is humor. En uh, ja, dat kan je nooit precies helemaal uh, doseren. Dus ik kan best begrijpen dat mensen dat uh, heel, uh, heel heftig oppakken. Maar ja, ik, zoals ik het nu zeg, zo is mijn boodschap uh, bedoeld. En ik had van niet het idee dat het uh, uh, zoveel commotie teweeg zou brengen. Tja, Mulder benadrukt dat het bericht serieus bedoeld is. Hij zegt dat hij op persoonlijke titel twittert en vaker berichten met allerlei woordspelingen plaatst. Carla Pijs, de commissaris van de Koningin in Zeeland, vindt de tweet van de burgemeester van Hulst ongepast. Hulstenaren denken er verschillend over. Een burgemeester mag uh, zich uh, natuurlijk wel humoristisch uh, uitlaten, maar hij moet denk ik ook wel in de gaten hebben dat hij burgemeester is en dat dat uh, ook verkeerd kan vallen zoiets. Ik denk niet dat hij het racistisch bedoeld heeft. Ik denk dat hij eerder grappig wilde zijn. Ik zou het zelf misschien niet zo zeggen als burgemeester zijn, maar ik zie er wel de humor van in. Het nou, is er een nieuw record te melden. Met een topsnelheid van 28 km per uur... heeft een rennende robot in de Verenigde Staten... een record van 23 jaar oud verbroken. De robot wordt Shita genoemd... en ziet eruit als een rennend roofdier op vier poten. En zo klinkt het als hij 4 km per uur rent. <lacht> Ja, net als een echte cheetah komt de robot zijn rug om sneller te kunnen rennen. Ook is het nieuw dat de robot galoppeert. Hij zet zijn poten afzonderlijk neer. En zo klinkt de cheetah op zijn allersnelst. kan rammelt wel wat. Ja. Nou, de onderzoekers hopen dat Cheetah in de toekomst militaire en reddingswerkers kan bijstaan. Dankzij zijn snelheid en wendbaarheid. Voorlopig kan de robot alleen nog maar op de lopende band zijn kunstjes vertonen. Later dit jaar willen de onderzoekers een robot presenteren die vrij beweegt. Met ruim 100 kilometer per uur moet hij uiteindelijk harder rennen dan een echt jachtluipaard. Het Pentagon heeft meebetaald aan de ontwikkeling van Cheetah. Hoeveel geld erin is gestoken, dat is niet bekendgemaakt. De beurs in New York eindigde gisteren met rode cijfers. Beleggers waren voorzichtig naar verlaging van de economische groeidoelstelling door China... Ook kwam een tegenvallend cijfer naar buiten over de Amerikaanse fabrieksorders. De Dow Jones Index noteerde een tiende lager. En de Nasdaq verloor bijna 1%. Procent. De technologiebeurs werd gedrukt door het aandeel Apple. Dat na een vrij grillige handelsdag ruim 2% procent lager sloot. In Azië wordt alweer gehandeld. Japanse Nikkei Index staat daar op een procentverlies. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over 6. Hackers zijn erin geslaagd het archief van platenmaatschappij Sony binnen te dringen. Naar verluid zouden ze 50.000 digitale bestanden hebben gestolen... waaronder niet uitgegeven werk van Michael Jackson. De cyberdiefstal zal al vorig jaar hebben plaatsgevonden. Sony Music betaalde in 2010 nog zo'n 250 miljoen dollar... 190 miljoen euro is dat... voor de rechten op de niet uitgegeven getaligers van The King of Pop. Michael Jackson was dat met Human Nature. Kwart over zes geweest. 33, 3400 scholen in Nederland doen vandaag mee aan acties tegen de bezuinigingsplannen voor het passend onderwijs. Maar Marco Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Waar moet je dan met je kinderen naartoe? Nou, dat, uh, daar heb ik dat is nou toch grappig dat je dat zegt. Ja. Morgen zei iemand tegen mij, hadden ze niet vorige week beter kunnen gaan staken, dan waren we er gewoon met z'n alletje lekker tussendoor gerold. Maar ja, toen was iedereen op de wintersport. Maar uh, waar moet je dan met de kinderen? Het is heel grappig, want ik kreeg gisteren een berichtje, ik wil niet al te veel uh, reclame maken, maar uh, hoe ga ik dat nou eens even goed zeggen? In Harderwijk bevindt zich een soort waterpark met grote vissen. En, uh, nee, ik, dat <laughs> dolfinarium dolfijnen. dus. <laughs> dolfijnen, pardon, pardon. Helemaal fout. En dat dolfinarium, dat heeft speciaal uh, vanwege de actie, dus de actie van de scholen een, uh, een speciale matinee-voorstelling. En er schijnen ook bioscopen in Nederland de deuren open te doen... om uh, al die ontheemde kindertjes, uh, want daar rekenen ze dan waarschijnlijk op... op te vangen. Maar ja, wat voor boodschap geef je daar dan eigenlijk mee af? Dat het een leuke dag is of zoiets dergelijks? Dat we leuke dingen met elkaar gaan doen? Het gaat tenslotte toch uh, om een serieuze boodschap. Of misschien moeten we die eerder bij de ouders en uh, bij de docenten, bij de leerkrachten uh, gaan zoeken vandaag, want die worden natuurlijk straks allemaal in de Amsterdam Arena verwacht. En het schijnt dat ze ook een actielied aan het instuderen gaan uh, vanochtend. We gaan dat allemaal uh, wel horen en ik ben benieuwd wat, uh, waar het dan over gaat uh, in dat actielied. In ieder geval is duidelijk dat het over de bezuinigingen gaat natuurlijk, hè, of in ieder geval de plannen daarvoor en over het passend onderwijs. Ik heb besloten om maar eens gewoon te beginnen bij iemand thuis die het passend onderwijs, als ik het zo mag zeggen, aan den lijve ondervindt. Ze zijn nog niet helemaal wakker, er brandt al wel een klein lampje in het badkamerraam, dus het gaat de goede kant op. Dan gaan we straks eens luisteren hoe Ton, die elf jaar is en die passend onderwijs nodig heeft, het allemaal uh, Ervaart. En dan gaan we daarna naar zijn school toe dat lied oefenen. Nou, en dan zien we verder wel waar het schip strandt. Ja, een actielied. Wij ja. zijn zeer benieuwd. Ik ook. Marco Visser, de minister van Wijsterveld, zal er wel niet goed in afkomen. En robin Visser, dus over de acties in het onderwijs vandaag. Tien minuten voor, half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Europese auto van het jaar is opnieuw een elektrische. Althans, een beetje. Want er kan ook veel benzine in. Een vakjury van autojournalisten gaf de prestigieuze prijs in Genève... aan de Opel Ampera. En daarmee ook aan de Chevrolet Volt. Dat is namelijk precies dezelfde auto, maar dan met een ander logo erop. Zo gaat het wel vaker in de auto-industrie. En oh. de winnaar, zoals je kunt is the Opel Vauxhall Ampera Chevrolet Volt? With up on second, focus on third. We did it! <laughs> Congratulations. First of all, um, we'd like to thank the jury. Uh, we were up against some really incredible competition, and it feels terrific to have both the Opel Ampera and the Chevrolet Volt win this prestigious award. Thank you all. Een semi-elektrische auto is dus Europese Auto van het Jaar. Dat heeft de groep ervaren autojournalisten uit 23 landen besloten. En Tonrox is er één van. Kunt u achter staan? Nou ja, ik word geacht natuurlijk die... precies uh, ik ondersteunde dat doe ik ook. Maar ik ben er wel door verrast. Dat kan ik wel zeggen. Want dat uh, was bij mij niet uh, nummer één. Ik had echt uh, de Focus en uh, had ik één staan. En de tweede de uh, Up. De kleine Volkswagen en de Ford met drie cilinders. Ja, dat klopt. Ik, had, ik heb een weekje nog in, in Ampera gereden. Vlak voor de, het stemmen. En het was er niet zo dadig dat ik zei... Dat is mijn auto van het jaar. Ja, ik scoorde er gemiddeld als ik hem elke nacht oplade... Zo'n 1 op 17 mee. Dat is ook met een... Uh, met een van die andere motortjes heel goed te halen. Hoe moeten we dat nou noemen? Een elektrische auto waar brandstof in kan. Sterker nog waar heel veel brandstof in kan. En waar misschien de gemiddelde gebruiker vooral wel heel veel mee gaat tanken. Ja, ja, het is officieel is een auto met een uh, range extender. Oeh, ik was al bang voor dat woord. Ja, ja, ja. ja, ja. Een range extender. Daar ja, ja. hebben we ook nog geen Nederlands woord voor. Een afstandsverlenger. Een actieradiusverlenger of zo. Oh, ja, afstandsverlenger. Ja, dat is het Nederlandse woord ervoor. Een hulpmotortje. Ja, maar goed. Je kunt er in ieder geval uh, in rijden zonder ooit hem aan de stopcontact te hangen. Dus dat is wel. Uh... Uh, voor sommige mensen een voordeel. Opel zegt van hij kan uh, 80 kilometer elektrisch rijden maar mijn ervaring was ik scoorde gemiddeld 40 kilometer. En daar spaar je dus 2,5 twee, liter uh, brandstof mee uit. Uh, dan moet je nogal gemotiveerd zijn om er elke nacht je snoertje voor te gaan uitrollen. Ik kan me ook mensen voorstellen die een auto van hun baas moeten rijden. En die dan denken van nou, ik ga mijn handen niet vuil maken aan dat stoel. Heeft minister Verhagen het toch goed gezien hè? Ja, dat heeft hij wel goed gezien. Ja, nou ja. die wilde ermee op de foto vorig jaar. Ja, maar ja, ik weet niet hoe lang we dat kunnen volhouden. Natuurlijk die auto's blijven ondersteunen. Dus ze moeten natuurlijk wel een moment bereiken dat ze betaalbaar uh, van zichzelf worden. Laten we zeggen, het positieve van de Ampera is dat het in ieder geval gaat helpen. Uh, dat die aantallen er komen en dat het ook gaat helpen dat die uh, oplaadpunten er komen. Dus dat is zeg maar de positieve draai die ik er dan nog even aan wil geven. Komt er wel met een beetje moeite uit. <lacht> nou ja, het, het is mijn winnaar niet. Het jurylid vloekt in de kerk. Ja, dat ja, mag eigenlijk niet hè, wat ik hier doe. Maar eh, ik moet ook een eerlijk mens blijven, toch? Ja? <lacht> een bijdrage van Louis Dekker. De prijs komt de autofabrikant Opel trouwens goed uit. Het gaat niet zo best met Opel. Tot nu toe viel de vraag naar de elektrische amperen ook nog erg tegen. In Dover worden vandaag de slachtoffers herdacht... van de ramp met de Herald of Free Enterprise. Via boot die precies 25 jaar geleden kapseisde vlak bij de haven van Zeebrugge. Van de 193 slachtoffers waren de meeste van Britse afkomst. Bemanning had de laadklep van het autodek niet gesloten... waardoor het water vrij naar binnen kon stromen. Binnen 90 seconden kapseisde het schip. U hoort een extra nieuwsuitzending. Bij de rand met de veerboot van Torres en bij Zeebrugge... zijn volgens de eerste officiële cijfers zes mensen om het leven gekomen. Het is nu middernacht en wij staan op de gekantelde Herald of Free Enterprise. Het is hallucinant. De helikopters ver behalden boven ons. En één per één worden de lijken uit het schip gehaald. Walter van Wijnmeers is in die tijd duiker bij het squadron in Kokseide. Hij wordt opgeroepen om in het schip naar overlevenden te zoeken.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 die, die nooit wire. Scheepsramp van de uh, Herald of Free Enterprise, 25 jaar geleden. Vandaag worden de slachtoffers herdacht. Het NOS Radio 1 Journaal, Sport. Gus Hiddink heeft zijn eerste overwinning met Ancie Magatskala binnen. De ploeg uit Dagestan won in Moskou met 1-0 van Dynamo. Hiddink was vooral tevreden over de eerste helft. Ja, yeah, I think we can be very satisfied. The boys all worked very hard, very disciplined. I think in de first half we could have scored already at least one goal. And in the second half we were dominating. Not zo so, uh, as in the first half, but I think we created one or two chances that we made a good goal. Volgens hidding was het dus dik verdiend. In de tweede helft domineerde zijn ploeg wat minder, maar zorgde ook toen voor voldoende gevaar en maakte een mooie goal Hiddink's assistent Tondu Chatignier keek zijn ogen uit. We zijn net uh, een kleine twee weken met die groep bezig. En als je dan de eerste uitwedstrijd wint uh, van die namen uh, ja dan is dat wel, uh, wel fijn. Nou, kijk, dat is niet vergelijkbaar met Nederland, als dus je ziet hoe hier een overwinning gevierd wordt. Zowel in het stadion als in de kleedkamer. Dat, uh, ja, als je dat in Nederland zou zien, dan denken mensen die zijn gek geworden. Dat is weer een happening. Dus ze staan verdans op tafels en uh, begeleiding. Alvertreffing <laughs> is dat heel heel apart om mee te maken. Hansi staat nog altijd zevende, maar de achterstand op de nummer drie, Dynamo, is nu nog maar drie punten. Vanavond gaat het Champions League feest weer verder. Arsenal staat voor de bijna onmogelijke opgave om een 4-0 achterstand tegen AC Milan goed te maken. Trainer Arsène Wenger van Arsenal is desondanks vol goede moed, want zijn ploeg is in vorm. We can score goals in the last two home games. We scored 12, so we know we can score goals and uh, that's the target of course tomorrow. But the... The target uh, is to find een good balans tussen attacking en defensie, want we hebben een dubbel target: is niet te concederen. En, maar, ik ken mijn spelers goed. Ik weet dat ze zijn gewond door het eerste resultaat, en ik weet dat ze hun trots hebben en dat ze morgen uitkomen om een andere prestatie te geven. We hebben 12 goals in de laatste wedstrijden gemaakt, zei Wenger. Dus uh, waarom zou het niet lukken? Wel realiseert hij zich dat het een lastig karwei zal worden... en dat zijn ploeg beter zou moeten presteren dan in de eerste wedstrijd. Wenger ziet kansen, want hij stelt het allersterkste elftal op tegen AC Milan... dus met Robin van Persie. Vanavond om kwart voor negen in Londen, Arsenal dus tegen AC Milan. Benfica speelt thuis in Lissabon tegen Zenit Sint-Petersburg. Uitverloor bij Fica met 3-2. Radio 1, het NOS-journaal.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 Een bedrijf uit Zwitserland is geïnteresseerd in overname van de Limburgse autofabriek Netcar. Het gaat om het bedrijf QPM, of QPM dat zuinige wankelmotoren ontwerpt. Volgens dat bedrijf kunnen alle 1500 werknemers van Netcar hun baan behouden. Syriërs die de stad Homs zijn ontvlucht... doen melding van buitensporige vreedheden tegen de burgerbevolking. Britse tv-station Channel 4 toonde gisteren beelden... van ziekenhuispatiënten die worden gemarteld. Het zouden beelden zijn uit Homs. Volgens VN-mensenrechtencommissaris Pillay is er ook bewijs van mensenrechten schendingen... in ziekenhuizen in de steden Hama en Derra. En in Rusland zijn honderden mensen opgepakt bij demonstraties tegen de regering. In Moskou, Sint-Petersburg en andere steden... protesteerden vele duizenden mensen tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Die zijn volgens hen niet eerlijk verlopen. Ook de invloedrijke oppositieleider Navalny zat enkele uren vast. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De neerslag is grotendeels verdwenen, maar met de bewolking gaat het minder snel. In het Noordoosten zien we inmiddels opklaringen... en die zullen zich geleidelijk over het land verspreiden.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 Zit je er al? Erkende verhuizers? zij je ook al? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers? Wat kost een erkende verhuizer.nl? Ga nu naar transavia.com en win een Cultuur City Trip Wenen met 2000 euro zakgeld. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Patiënten in Syrische ziekenhuizen worden mishandeld, dat meldt een ziekenhuismedewerker ter plekke in een documentaire die gisteravond op de Britse zender Channel 4 werd uitgezonden. Die werknemer vertelt dat hij getuige is geweest van electrocutie en mishandeling met houten stokken. Hoewel de authenticiteit van de beelden niet bevestigd kan worden, is er volgens de Verenigde Naties ook in andere ziekenhuizen sprake van misdaden, misdaden tegen gewonden. Andere Britse zender, de BBC, stuurde een verslaggever naar Homs. Sprak met vluchtelingen, deserteurs en achterblijvers in de zwaar beschadigde stad. Tientallen, misschien wel honderden gezinnen ontvluchten Homs. Ze vluchten voor de onophoudelijke bombardementen. In hun huis zijn ze niet meer veilig. Als dat huis tenminste nog overeind staat. We zijn dakloos, de vrouw. Waarom? Omdat we om vrijheid hebben gevraagd? Mensen zijn doodsbang voor wat regeringstroepen gaan doen. Deze groep heeft drie dagen gelopen om de soldaten te ontwijken. Iedereen die bij een checkpoint wordt aangehouden, wordt gedood, zegt de man. En een vrouw verderop. Ze hebben onze mannen meegenomen bij het checkpoint. Ze zullen hun slachten als schapen. Iedereen heeft dezelfde angst dat hun mannen niet terugkomen. De vluchtelingen zijn aan zichzelf overgeleverd, vertelt BBC verslaggever Paul Wood. Hij staat voor een kapotgeschoten huis waar een overgebleven familie wanhopig op ingepakt zit. It's absolutely freezing here and these kids have got a night in a house with no heat and no electricity. And more than that they're wondering what on earth has happened to their father. Het friest hier dat het kraakt. En deze kinderen hebben de nacht doorgebracht zonder verwarming of elektriciteit. Maar vooral vragen ze zich af wat er gebeurd is met hun vader. Een andere familie is getuige geweest van een bloedbad. 36 mannen werden meegenomen en gedood. "Mijn zoon zijn keel werd doorgesneden", zeggen de ouders. Hij was 12. Een soldaat hield hem vast met zijn laarzen, een andere kwam met een mes. Verslaggever Woert sprak ook mannen die overliepen van een elite leger van Assad. Ze vertellen dat burgers het doelwit waren en gevangenen werden gedood. Een luitenant gaf ons het bevel, zegt hij, schiet op alles dat beweegt. Een oude man moest knielen en hij werd neergeschoten. De mensen van Baba Amr zeggen dat ze het slachtoffer zijn van grootschalige misdaden... En hier is internationale woede over, vertelt Wood. Maar geen overeenstemming over hoe het geweld kan worden gestopt. There is international outrage, maar geen over hoe dit brengen. En meer over de situatie in Syrië vindt u op onze website, nos.nl. Daar vindt u ook de beelden van Channel 4, die documentaire of die reportage van de Britse zenders staan er ook op. Aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle is een nieuwe opleiding gestart. Met die opleiding voor toegepaste kunststoftechnologie werken het bedrijfsleven, lokale overheden en onderwijs nauw samen. Een kwart van de totale kosten van de 10 miljoen euro wordt door lokale overheden betaald. Op deze manier wil de politiek topsectoren zoals high-tech in ons land ondersteunen. Verslaggever Rien Kamer zag dat de Zwolle studenten al enthousiast aan de slag waren. Hij is nu bezig, hij is nu vijf minuten bezig en hij moet nog vijf minuten lopen. En dat is voor een bakje van, nou, wat is het, een centimeter hoog. Het is niet heel snel nog, maar dat gaat in de toekomst gaat wat sneller. Ja. Vertel eens, wat ben jij hier aan het doen? Uh, ik ben een afstuderen aan 3D-printen. Een 3D-printen, en die hoor ik hier aan de zijkant, hè? Ja, klopt. Het is een, een bak met daarboven, ja, een, inderdaad een soort printer, maar er komt iets geels uit. Wat doet ja, het is, uh, hij? Ja, hij extrudeert PLA op een uh, printbed. Uh, en hij print eigenlijk door laagjes op elkaar te plakken. Klinkt allemaal heel erg ingewikkeld. Het is natuurlijk een hele moeilijke studie. Maar waarom kies je voor deze studie? Um, het is een nieuwe techniek. En um, ja, dat, dat, dat trekt me gewoon heel erg. Ja. En verwacht je er ook veel van? Ja, ik denk dat het in de toekomst heel groot gaat worden. Het is, um, ja, je spuitgieten ken je natuurlijk heel, heel erg lang. En nu komt het printen op. En ik, ja, daar ga je heel veel mee, mee te maken hebben, denk ik, in de toekomst. Ik zie hem nou een, een tijdje heen en weer gaan. Hij, uh, wat maakt hij nou? Hij maakt nu een, een testbakje om te kijken of alle instellingen die ik heb gevoerd net... of die goed zijn. Een laptopje staat ernaast? Ja, met uh, drie printers aangesloten... Uh, zoveel mogelijk printen. Zo dus je mogelijk. hebt een ontwerpje gemaakt op die computer en dat moet nu in 3D hier tevoorschijn komen? Klopt, ja. ja. En ziet het er een beetje uit? Nog niet heel geweldig, maar het wordt beter. Vergeleken met hoe we begonnen zijn, is het nu heel goed. Ja. Hier is ook Ed Koyman, directeur van de DSM-locatie hier in Zwolle. Initiatiefnemer van dit project, waarom moest dit er komen? Nou, wij doen hier uh, research, uh, ontwikkeling. En dat, uh, dat doen wij om inter internationaal te kunnen concurreren. He, onze, onze markten zijn over de hele wereld. Maar met name vanuit China krijgen we enorm veel concurrentie. En de enige manier om dat te doen is door te innoveren. Maar innoveren is hartstikke kostbaar. Dus wij zochten ook naar een manier om op een slimmere manier te innoveren. Uh, meer door samen te werken uh, met andere grote partijen. Want hier in Overijssel zit enorm veel industrie uh, op het gebied van kunststoftechnologie. He, ik wist dat eerst ook niet, maar 30% van de werkgelegenheid in het Nederland van kunststof en rubberindustrie bevindt zich hier in de provincie. Dus door krachten te combineren uh, uh, met uh, andere grote bedrijven, met onderwijsinstellingen zoals Windersheim, uh, maar vooral ook met het MKB, hopen we daar dus eigenlijk allemaal beter van te worden. Nou staan we in een fabriekshal die al jaren leeg stond. Philips was hier, vertrokken naar China. Is dat de toekomst voor deze studenten? Ik hoop het niet, ik hoop juist dat, en dat is ook het streven, dat we door hier onze krachten te combineren, dus studenten interessante opleidingen te geven, omdat het heel dicht op het bedrijfsleven zit en het bedrijfsleven, betere studenten te geven, omdat ze zo dicht op het bedrijfsleven onderwijs krijgen. Dat die opleidingen sterker, nog sterker worden. Dat er meer mensen zeggen van, ik wil techniek gaan studeren. En dat dus ja, de bedrijven zoals die hier in Overijssel zitten, zowel de kleine als de grote, ja, ook op de lange termijn hier kunnen blijven zitten. Hij is klaar, ja. Um, hij is heel mooi geworden. Uh, hij mag nog wel beter. <laughs> en daarvoor moet je ook nog even studeren. Precies, ja. Tien over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is vandaag dinsdag en voor de Amerikanen nog heel vroeg, maar toch al Super Tuesday. In tien Amerikaanse staten kunnen de Republikeinen naar de stembus gaan... om te bepalen wie straks die Republikeinse tegenstander van Obama wordt. Maar de Republikeinse partij heeft een probleem. Want na ruim twee maanden voorverkiezingen zijn er nog steeds vier kandidaten in de race... Zakenman een ex-gouverneur Mitt Romney lijkt de sterkste van de vier... maar het lukte hem maar niet om zijn tegenstanders van zich af te schudden. En dat gaat waarschijnlijk vandaag ook niet gebeuren. Mitt Romney. Mitt Romney, zegt een man vermoeid. Ik weet niet waar hij voor staat, zegt een vrouw. Ik heb niks met die man, zucht een andere. Dit is een van de nieuwste politieke spotjes van Newt Gingrich voormalig Kamervoorzitter en een van de drie tegenstanders van Romney. Het legt de vinger op de zere plek. Dat Romney hardkerig overkomt en dat hij op ideologische punten, zoals abortus... zijn mening nogal eens heeft veranderd. Romney is de type De tegenstanders van Romney profileren zich daarom graag... als het ware conservatieve alternatief. De rabiate katholiek Rick Santorum is wat dat betreft natuurlijk de kampioen. Hij heeft de and championed legislation to protect the rights of individuals and healthcare providers so they need not choose between dus their work and their moral principles. That's the true conservative I know and trust, Rick Santorum. Dit is een evangelische leider die Santorum aanprijst op tv voor zijn fanatieke bescherming van het ongeboren leven. De Republikeinen hebben Obama de afgelopen weken beschuldigd van een war on religion. En dan hebben ze het over zijn plan alle werkgevers te verplichten om de pil op te nemen in ziektekostenverzekeringen voor hun werknemers. Ook katholieke werkgevers moeten dat van de president. Om zijn punt kracht bij te zetten liet Obama een studenten, Sandra Fluke, getuigen in het congres. Without insurance coverage, contraception, as you know, can cost a woman over $3,000 during law school. For a lot of students who, like me, are on public interest scholarships, that's practically an entire summer's salary. Als de pil niet in mijn pakket zit, zegt Fluke, die op een katholieke universiteit studeert, dan is anticonceptie onbetaalbaar. Een presentator van een rechtse talkshow, Rush Limbo, maakte de studenten daarom uit voor slet die betaald wil worden voor seks. Wat zegt het over de college co Susan Fluke? Die gaat voor een maakt dat? een slut, hè? Right? Eigenlijk is er bij de Republikeinen nooit iets te gek om Obama zwart te maken. Maar nu is iedereen het er toch over eens dat Limbo, de spreekbuis van reactionair Amerika, over de schreef is gegaan. Dit ideologische debat is uit de hand gelopen, zien ook de tegenstanders van Romney. En ook zij focussen zich nu meer op de economie. Peilingen hebben bovendien uitgewezen dat de gemiddelde kiezer niet zo geïnteresseerd is in het politieke spel over abortus en de pil. Maar wie denkt dat Santorum en Gingrich de race nu moeten verlaten vanwege het opkloppen van dit debat? Die heeft het mis. Ook al vallen de uitslagen van vandaag tegen, de conservatieve alternatieven voor Romney zullen het waarschijnlijk nog lange tijd volhouden. Meer geld dan ooit wordt er gestoken in de race. Rick Santorum, voor president. Red, White en Blue Fund is verantwoordelijk voor de content van deze ad. Winning our future is verantwoordelijk voor de content van deze message. Mitt Romney. Restore our future, Inc. is content message. Dit zijn de namen van zogeheten superpacks, political action committees. Die mogen ongelimiteerd geld steken in politieke campagnes. Het Hoge Rechtshof bepaalde in 2010 dat er met die superpacks niks mis is. In vorige campagnes droogden de geldstromen voor een kandidaat op als die een aantal staten verloor. Maar met de nieuwe superpacks, de kraan staat bijna altijd wijd open. Wessel de Jong vanuit de Verenigde Staten. Meer over de Amerikaanse verkiezingen, republikeinse voorverkiezingen... dan vindt u in Amerika. Kiest onder het dossier op internet, nos.nl. En we praten over Super Tuesday door na half acht... met amerika deskundige Willem Post. No one ever made it. Ain't no one ever bought it. Baby, you got it. Baby, you got it. Come on, give it to me. Just know it when you feel it, baby, you've got it, baby, you've got it, come on, give it to me. Bruce Springsteen met You've Got It. Kampeerders willen graag weten of die ook bij harde wind blijft staan. Hm? De tent hoort u zometeen meteen meer over na de verkeersinformatie... bij de ANWB en in de Hart. Ja, de wegsituatie op de A4 Den Haag richting Amsterdam is enigszins veranderd bij Dorp En uh, dat levert op dit moment 5 kilometer file op. En de langste staat op de A12 Duitse grens richting Arnhem door een ongeluk bij Westervoort 6 kilometer. Wat verwacht je ervan, uh, Erwin, van vanochtend? Nou, de dinsdagochtendspits die verloop, verloopt uh, denk ik normaal. Het uh, blijft droog dit keer en dat is uh, best wel gunstig voor het verkeer. Om half negen staat er, onge uh, staat er ongeveer 180 kilometer, denk ik. En twee uur later zijn de files weer opgelost. Oké, okay, dankjewel. Even Hart bij de aanwekkers. Nee, dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Grote zorgen binnen het onderwijs over de aangekondigde bezuinigingen bij het passend onderwijs. Marco van Visser stort zich vanochtend op dit onderwerp. Ben je al bij jouw jonge gasten, uh, Marco Robin? Ja, nou, we zitten in de kranten uh, te bladeren, Lara. Want ik weet niet of je hem gezien hebt, uh, in de Volkskrant staat een vrij forse uh, advertentie op pagina 17. Die begint met kamerleden uitroepteken, een oproep aan de kamerleden. Ik heb hem, we hebben hem net eventjes een beetje zitten doorkijken en het komt erop neer dat de leerlingen vanda van vandaag en morgen op u rekenen. Nou, het eerste woordgrapje is alweer gevallen. Ik denk dat we er straks in de arena met al die docenten bij elkaar nog een heleboel eh, te horen en te zien eh, zullen krijgen. Eh, mevrouw Zomer, heeft u ook een woordgrapje al bedacht zo? Oh, nee, daar nee. eh, overvalt u me nou mee. Elise Zomer overval ik een beetje, maar dat, dit hadden we ook niet voorbereid, want we kwamen hem net in de krant eh, tegen. Mevrouw Zomer. Uh, waar is Ton eigenlijk? Uh, Tom eigenlijk? Uh, Tom zit uh, hiernaast uh, in zijn Donald Duckje te lezen. En ja. uh, die wacht tot ik uh, tijd heb om een boterham voor hem te maken. Hij kwam net even in een flits voorbij, maar uh, hij is nu uh, in de andere ruimte. Ja, ja. En dan heeft u nog een zoon? Ja, uh, Nick. En uh, die uh, gaat uh, zometeen uh, toch wel naar school. Dus, uh... Maar laten we het maar eventjes uh, over de oudste hebben. Hè? Want ja. daarom ben ik hier tenslotte uh, vanmorgen gekomen. Zou je kunnen zeggen dat hij een voorbeeld is van een kwetsbare leerling waar het hier vandaag over gaat... Ja, en, uh, een heel sprekend voorbeeld zelfs. Uh, Tom zit op het speciaal onderwijs. En uh, hij heeft het uh, lopend schooljaar meegemaakt uh, wat de uh, minister van plan is voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs. Hij heeft al in een grotere klas gezeten. Er waren elf kinderen, dat zijn veertien kinderen geworden. En uh, de leerkracht, fantastische leerkracht, uh, zeer gemotiveerd, uh, die uh, heeft geprobeerd die groep van veertien aan het werken te krijgen. Dat is niet gelukt. Die kinderen zitten Natuurlijk niet voor niks op het speciaal onderwijs. Die hebben veel rust en structuur nodig. En dat kon de juf niet meer geven in deze grote groep. Toen is de juf zelf uit frustratie en onmacht uh, ziek geworden. Dus juf omgevallen. En kinderen uitgevallen. En alleen nog maar uh, bezigheidstherapie. Dus geen onderwijs. Even over Tom. Hij is elf jaar oud en hij is autistisch. Ja. Kunt u me vertellen in welke mate en hoe dat gaat? Um, ja, hij heeft uh, uh, heel erg behoefte aan uh, structuur, aan voorspelbaarheid. Ook zo'n dag als vandaag dat hij dus geen school heeft... dan wil hij alleen maar weten wat er dan precies gaat gebeuren. Wat gaan we doen vandaag? Uh, hij kan pas echt tot iets komen als hij uh, zekerheid heeft... dat hij vertrouwen heeft, dat hij weet wat er gaat gebeuren. We nou, hebben de, de bezuinigingen die de minister voorstelt... grote consequenties voor kinderen zoals hij... voor kwetsbare kinderen die extra aandacht uh, nodig hebben. U vertelde dat er in zijn klas een aantal veranderingen zijn geweest. En vertelt u eens, wat heeft dat voor gevolgen voor hem gehad, voor uw zoon gehad? Hoe werkt zoiets? Nou, toen de uh, juf is uitgevallen, uh, kwam er, ja, toen moesten dus uit de hele school uh, mensen worden opgetrommeld. En dat betekende dat in deze klas er in één week negen verschillende gezichten voor de klas stonden. En dat werd dermate onrustig voor al deze kinderen, dat uh, sommige kinderen die uh, gingen met uh, de dennenboom gooien, want het speelde rond kerst. Andere kinderen moesten thuisgehouden worden, uh, want die konden dit soort onzekerheid niet aan. En in het geval van Tom was het heel duidelijk merkbaar dat hij uh, eindelijk weer zindelijk nu toch weer in zijn broek plast en poept. En uh, dat, ja, dat werkt dan heel lang door, dat is nu nog steeds zo. En dat is, het gaat eigenlijk niet zo goed met hem op dit moment. Ja, hij is een, een ander kind. Um, hij kan veel minder hebben. Uh, hij is thuis ook veel um, eerder uh, ja, ontbrandtie, uh, onredelijk. Uh, lastig ook naar zijn broer toe. Dus dat, uh, ja, en niet omdat hij het wil, maar dat is zijn onmacht, zeg maar. De spanningen lopen hierop, zou je kunnen zeggen. Wij praten straks uh, na zeven nog eens verder over uh, ja, wat we voor Tom uh, zouden kunnen doen. Tot straks. Goed. Tot later. En uiteraard zien de loop van, het, uh, van de ochtend in het Radio 1-journaal uh, naast de gast van Mark Robin. Meer aandacht voor de bezuinigingen. Het passende onderwijs. Wij praten onder andere met uh, de voorzitter van de AOB, Walter Drescher. Bij het blad Op pad hebben ze de lente al in het hoofd. Dan wel een Hollandse lente met heel veel wind. Op pad gaat namelijk koepeltentjes testen. En dat gebeurt op een heel bijzondere locatie, namelijk in een windtunnel bij Delta Park Neeltje Jans. Gijs Loding van Opad, op goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat u dat doen? Uh, nou eigenlijk heel eenvoudig. We hebben gisteren een uh, houten vloertje gelegd in de winterrol. Oh. Uh, daar zetten we de tenten op. Die uh, spijken vervolgens vast. Want haringen die passen daar natuurlijk niet. Nou, daar klopt het dan gelijk niet. Ah. Want uh, dan zet u die tent veel vaster als uh, in het, in het rulle zand. Dat hangt er vanaf. Als je een tent opzet, dan weet je welke haring je moet gebruiken. En daar zitten veel mensen inderdaad heel erg fout. Aha. Wij gebruiken in Nederland vaak van die, uh, die spijkerhalingen ook voor gras en voor, uh, voor mulzand. En ja, die hebben inderdaad geen houtkracht in, uh, in, in, in die ondergrond. En daar heb je eigenlijk dus andere haringen voor nodig. Oké, okay. nou, de tent wordt vastgespijkerd. En dan? Juist. Uh, nou, en dan is het uh, een kwestie van de knop omzetten. En dan draait de, zeg maar, de windturbine die in die uh, tunnel staat, Die draait een vast programma af. En die begint in dit geval bij ons bij, uh, bij windkracht 5. En die loopt dan in een uh, aantal stappen op. Naar uh, officieel van de schaal van Beaufort af naar Windkracht 13. 13. Zijn er mensen die met Windkracht 13 gaan kamperen, denkt u? Uh, voor deze type tenten om heel eerlijk te zijn niet. Normaal gesproken is op dat een, een, een blad voor uh, ja, echte lichtgewichttenten die ook in het bergen gebruikt kunnen worden. Mm -hmm. uh, daar kom je uh, hele rare weersomstandigheden tegen en dan heb je dat inderdaad wel nodig. Uh, dit zijn uh, aanzienlijk toegankelijke tenten, maar ook een mistal in, in, in, in Zuid-Frankrijk kan er af en toe goed overheen poeien. Ja, en dan wil je toch dat je tentje heel blijft. Ja. Ja, nou zit u in die windtunnel, dan gaat die wind komt mooi van één kant geleidelijk. Hoe, hoe test u bestendigheid tegen draaiende winden, rukwinden? Uh, nou, het hele mooie van deze machine is, van die, uh, die, die ventilator die erin staat, die maakt een zwenkbeweging. Dus we kunnen de tent onder uh, zeg maar verschillende omstandigheden of onder verschillende hoeken belasten. Uh -huh. uh, en omdat het een hele makkelijke ruimte is voor ons, is het ook even gewoon een kwestie van uh, spijkertjes loshalen. De tenten kwartslag draaien, zodat je ook van elke hoek kan uh, bepalen van nou ja, op welke kant is nou het meest windgevoelig. En blijft het bij, bij, uh, bij wind alleen of gaat hij ook regen testen? Nee, dit is de, zeg maar de laatste test die wij doen in, in, een, in een serie van testen. De, test, de tenten die hebben allemaal een tijd buiten gestaan om gewoon te kijken van wat gebeurt er gebeurt uh, met regen normale wind. Uh, wat doet de Begint Het Begint op een gegeven moment door te slaan uh, als er een uh, goede partij water onder de tent staat. Ja. Dat, uh, dat soort dingen hebben we allemaal al gehad. En Deze test, dat is echt de laatste, want ja, het, het kan gebeuren dat er de tent gewoon kapot waait. Uh, en dan zouden we de andere testen niet meer kunnen uitvoeren. Dus dit is inderdaad gewoon het, uh, het, het slotstuk zeg maar. Mm. Nou, u, u heeft al het een en ander getest. Zit er veel verschil tussen? De koepeltentjes? Uh, tussen koelpetentjes zit een veel verschil. Het heeft niet alleen met, uh, met de maat te maken, zeg maar. Uh, slaapcabines die, die worden steeds groter omdat Nederland, uh, Nederlanders steeds groter worden. Daar houden ze wel rekening mee, maar het heeft nog vooral te maken met de constructie waarop de, de stokken. Bij koepeltentjes zijn het meestal twee stokken die elkaar uh, bovenop kruisen. Um, die constructie, daar zitten nog wel wat verschillen in, waardoor een, uh, het ene tentje bijvoorbeeld veel windgevoeliger is dan een ander tentje. Ja. Um, het leuke van deze test is wel dat ze allemaal wel waterdicht zijn gebleken, dat hebben we al, al wel kunnen testen. Uh, een van de dingen die heel veel mensen altijd irriteert is, is, is condensvorming. S'morgens vroeg, je doet je tentje open en het eerste wat er, uh, wat er gebeurt is door de condensvorming een, een soort van uh, toch een klein regengordijn wat naar beneden valt, maar daar hebben we ook op getest. Daar zijn ook hele grote verschillen, omdat dat niet elke tent heeft een uh, gelijke mate van ventilatie. Nou, het is een heel uitgezoek. En dan moet je dus, uh, heb ik van u begrepen, ook nog heel goed op de haringen letten. Nou, die test komt nog. Ja. Meneer Loning van Opad, op hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. De invoering van de vliegtaks heeft dramatische gevolgen voor de Nederlandse luchtvaart, dat meldt de Telegraaf. Bij Schiphol gaan volgens de krant 200 banen daardoor verloren. Ook zal het de KLM naar verwachting 150.000 passagiers schelen... blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Staatssecretaris Joop Atsma van Milieu noemt de cijfers ernstig. Hij vindt dat de CO2-belasting, die nu alleen nog in de EU wordt geheven... voor de hele wereld zou moeten gelden. Als dat niet gebeurt, is dat volgens Atsma oneerlijke concurrentie... en moet de maatregel van de baan. Had gaat die komende vrijdag in Brussel bepleiten. Dan het Financiële Dagblad dat meldt dat er belangstelling is voor de Limburgse autofabrikant Netcar. Ik hebben dat al even genoemd, een Zwitsers bedrijf met de naam QPM. Of QPM wil Netcar voor 1 euro kopen van het Japanse concern Mitsubishi. De topman heeft zijn interesse per brief kenbaar gemaakt aan president Masuko van Mitsubishi. De Zwitser zegt in een gesprek met het Financiële Dagblad... dat QPM tot en met 2017 700 miljoen euro ook nog eens wil investeren. Alle 1500 medewerkers van Netcar kunnen hun baan behouden. Mogelijk wordt de werkgelegenheid zelfs uitgebreid. Het Zwitsers bedrijf ontwerpt zogeheten wankelmotoren... met een laag gebruik, verbruik. Het is de bedoeling om jaarlijks enkele miljoenen... van deze motoren in Born te produceren. Zwangere vrouwen die het meest voorgeschreven type antidepressieven... Antidepr SSRI gebruiken, hebben een grotere kans op baby's met een verstoorde hersenontwikkeling, dat schrijft de Volkskrant. Ook lijken hun kinderen vaker autisme te ontwikkelen. Het Erasmus MC in Rotterdam heeft onderzoek gedaan onder 8000 vrouwen. Kinderen van zwangere vrouwen die het antidepressivum gebruiken, worden geboren met een kleinere hoofdomvang. Artsen schrijven SSRI's voor, omdat ze ervan uitgaan dat het een veilig middel is. Gevonden effecten zijn klein, maar het is wel heel goed dat er weer eens wordt benadrukt dat bij lichte en milde depressies SRI's niet de voorkeur verdienen. Iedereen denkt dat het zulke veilige onschuldige middelen zijn, maar dat is dus helemaal niet zo. Nederlander moet leren om overtollige geitjes op te eten. Oké, okay, het trouw vanochtend. Dus even kijken wat dat allemaal betekent. De Nederlandse consument houdt inmiddels van geitenkaas en geitenmelk. Maar met het geitenvlees wil het hier nog niet erg lukken, schrijft de krant. Ah. de Wageningen Universiteit heeft nu een PR-bureau aangetrokken. Dat moet proberen ons allemaal voor de barbecue aan de saté-kambing te krijgen. Geitenhouders moeten namelijk af van overtollige bokjes. Want die lammeren niet en geven ook geen melk. Ze kosten bovendien extra geld aan voer en stalruimte. deel van die bokjes krijgt meteen na de geboorte een spuitje. En dat kan allemaal een stuk duurzamer en diervriendelijker, vindt een voedingsadviseur. Mannetjes vlees moet volgens hem, net als in de Verenigde Staten... een hype worden in Nederland. Hm. bokjes in blokjes. <lacht> Ziet wat? Dit is Radio 1.